7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. Nederlandse bedrijven investeren miljarden euro's in de kernwapenindustrie. Dat blijkt uit onderzoek van Pax. En er komt toch geen rijverbod voor vrachtwagens bij zware storm. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steens. Transport en Logistiek Nederland is blij dat er bij Code Rood... geen algeheel rijverbod voor lege vrachtwagens komt. Volgens de brancheorganisatie zou zo'n verbod overdreven zijn. Onder meer omdat het bij een weeralarm... vaak niet overal in het land even gevaarlijk is. Er werd gepleit voor een rijverbod nadat in januari... tijdens een zware storm tientallen vrachtwagens waren omgeslagen. Minister van Nieuwenhuizen maakte gisteravond bekend... dat er geen verbod komt omdat het volgens haar... disproportioneel en moeilijk uitvoerbaar is. Er komt een opening in de Brouwersdam en daardoor moet de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer worden verbeterd. De zeearm werd in 1971 afgesloten als een extra bescherming tegen hoog water. En sindsdien is de kwaliteit van het water ernstig achteruit gegaan. In diepere delen komt te weinig zuurstof en dat levert schade op voor het bodemleven en de vissen. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor de opening in de Brouwersdam. De Amerikaanse pornoster Stormy Daniels gaat naar de rechter... om een zwijgcontract dat ze sloot met president Trump... ongeldig te laten verklaren. Daniels zou een affaire met Trump hebben gehad. Ze wil af van een zwijgcontract, waardoor ze daar nu niet over mag praten. Volgens Daniels is het contract ongeldig... omdat niet Trump, maar zijn advocaat het heeft ondertekend. Voor de Verenigde Staten staat definitief vast... dat Noord-Korea achter de moord op de halfbroer van Kim Jong-un zit. En als straf legt Amerika extra sancties op. De halfbroer van de leider van Noord-Korea... werd begin vorig jaar gedood op een vliegveld. Hij kreeg toen zenuwgas in zijn gezicht. Onderzoek wijst volgens de VS nu uit... dat het communistische regime daarachter zit. Bij een nieuwe aardbeving in Papua-Nieuw-Guinea zijn volgens een lokale bestuurder zeker 18 mensen om het leven gekomen. De beving had een kracht van 6,7. Vorige week werd Papua-Nieuw-Guinea getroffen door een nog zwaardere aardbeving, waarbij volgens het Rode Kruis 67 doden vielen. De huizen van meer dan 7000 mensen werden beschadigd of vernietigd. Het land heeft de noodtoestand afgekondigd. Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 14% procent gedaald. En ten opzichte van 2010 zijn zelfs 40% procent minder auto's gestolen. Volgens het CBS komt dat vermoedelijk doordat nieuwe auto's beter beveiligd zijn. De politie lost relatief steeds minder autodiefstallen op. In 2010 was dat 11% procent, en in 2016 nog maar 6,5%. In 2017 was dat percentage nog iets lager. En na de PVV doet ook Forum voor Democratie niet mee... aan het NOS-verkiezingsdebat, vrijdag op NPO Radio 1. Partijleider Baudet wil niet in debat met D66-leider Pechtold... die er volgens hem alleen op uit is om hem te demoniseren. De twee zouden met Denkvoorman Kuzu in debat gaan over een aantal stellingen. Het weer in de ochtend komt lokaal dichte mist voor. Later vandaag wisselend bewolkt en vanuit het zuiden is er kans op buien. Maar er is ook wat ruimte voor de zon en het wordt 7 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is nog steeds een vrij normale woensdagochtendspits. Niet al te veel bijzonderheden. De dagelijkse files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Een uitzondering is in ieder geval de A16 Breda richting Rotterdam. Er stond even de hoge vrachtwagen bij de drecht -tunnel. Alle rijschokken zijn daar weer open, maar het gaat vrij langzaam... tussen Knoop en Klaverpolder en het Drecht... -tunnel. Op bijna drie kwartier vertraging. Trouwens in het noorden en het oosten van het land hier en daar hinder door plaatselijk dichte mist en in het oosten ook de N35 is nog steeds zicht van Almelo naar Zwolle. Tussen weer de West en Helledorp wordt omgeleid via omleidingsroute U41. Provel. Als je geld belegt verwacht je toch ook eerlijk advies van je bank? Als je investeert in je huis is dat net zo. Daarom krijg je bij Profel kozijnen en deuren altijd deskundig advies, beloofd.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 Onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe onderkleding op Amigo.com. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht, soms University of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 Met de gratis Belastingcoach van de Consumentenbond ben je voortaan zelf de belastingexpert. Haal maximaal voordeel uit je aangifte. Ga naar consumentenbond.nl/belastingcoach. Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over zeven is het. Nederlandse verzekeraars, pensioenfondsen en banken investeerden tussen 2014 en vorig jaar. 2,4 miljard euro in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een rapport van vredesorganisatie Pax. En Selma van Oostwaard is daar campagneleider. Mevrouw van Oostwaard, goedemorgen. Goedemorgen. Uw rapport gaat over de wereldwijde investeringen in kernwapens. Waarom is dat nu zo'n belangrijk onderwerp? Um, nou, de reden waarom wij uh, elk jaar met dit rapport komen... is omdat wij het belangrijk vinden dat... Um, uh, wij werken natuurlijk aan een kernwapenvrije wereld... maar vinden het belangrijk dat er ook uh, het verhaal erachter duidelijk wordt. Het zijn niet alleen de kernwapenstaten die, um, die te maken hebben met kernwapens... maar ook uh, de productie, uh, het testen daarvan. Er zijn meerdere landen bij betrokken. En in dit geval, in dit rapport, willen wij ook duidelijk maken... dat dat ook gefinancierd wordt uh, door landen... niet alleen kernwapenstaten, maar ook daarbuiten... Uh, en ook in Nederland, uh, Nederlandse financiële instellingen zijn hierin betrokken. Uh, en wij vinden het ook belangrijk dat klanten en pensioenhouders het recht hebben uh, waar hun spaargeld uh, voor hun oude dag heen gaat. Ja, want wij kijken zeg maar uh, naar, nou ja, eventueel dan een nieuwe wapenwetloop tussen de Russen en de Verenigde ja. Staten. En u bent het, het, het geld gaan volgen en gekeken welke ja, bedrijven in feite op, het, op de achtergrond dat mogelijk maken. Klopt. Ja, uit het rapport is zowel goed als slecht nieuws uh, te zien. Uh, het slechte nieuws is dat inderdaad het, het aantal investeringen... in kernproducenten is toegenomen met 81 miljard. Uh, waaronder ook uh, Nederlandse financiële instellingen vallen. Het, het goede nieuws is dat het aantal financiële instellingen... dat ervoor kiest om niet meer te investeren in kernwerkproducenten... is afgenomen. Oké. Okay. Welke bedrijven staan er op die lijst? Um, dat zijn voornamelijk uh, bedrijven in uh, de Verenigde Staten. Uh, maar in Nederland vallen daar nog steeds uh, de ING, uh, onder andere ING, Egon en ABP onder. En daarbij moet ik zeggen dat de ABP nog in dit rapport uh, voorkomt... Uh, als, als uh, investeerder in kermakproducent. Maar zij hebben in januari aangekondigd uh, hiermee te stoppen. Uh, dus wij hopen dat uh, naast dat het beleid al is aangepast... dat we ook uh, in het volgende rapport in de investeringen terug kunnen zien... Dat we geen uh, lijnen kernwapenproducenten ja. kunnen zien. Nou, die, die bedrijven die u dan kernwapenproducenten noemt. Dat zijn bedrijven als ik noem wat Airbus, Boeing. Ja, die doen veel meer dan dat. Die maken ook vliegtuigen of, of heel veel andere dingen nog. Nee, inderdaad. Airbus bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Met name voor de ING. Um, Airbus staat vooral bekend uh, om de civiele vliegtuigen. Dus het vliegtuig waarmee je op vakantie gaat. Nu is het zo dat Airbus um, uh, uh, uh, um, een tak daarvan betrokken is bij kernwapenproducenten. Um, dus wij kijken, um, niet, wij kijken natuurlijk van wat een, wat een bedrijf in het algemeen doet. Maar als daar enige link met de productie van kernwapens in zit... dan beschouwen wij dat als een kernwapenproducent. Ja. Maar u vindt dus dat investeerders daar dus eigenlijk geen geld in mogen steken... in zo'n bedrijf? Ja, dat vinden wij. Misschien kun je het ergens wel vergelijken met um, als je bijvoorbeeld als, als bedrijf besluit om uh, uh, kinderarbeid uh, niet in investeringen terug te, te laten komen. Dan beslis je bijvoorbeeld als bedrijf, als wij weten dat een uh, fabriek uh, in dezelfde gang uh, links kinderen aan het werk heeft en rechts volwassenen. Um, uh, dus kan je niet zeggen, nou in dit geval uh, kiezen we alleen voor de volwassenen die de broeken maken. Op het moment dat je een, uh, een instelling inhuurt of uh, daarin investeert, dan uh, investeer je in het hele bedrijf uh, uh, helemaal. Dus als daar ook al maar enige betrokkenheid bij is, um, ja. Dat, dat valt gewoon onder ja, één tak. Dan sta je op de lijst. Selma van Oostwaard, dank ja. voor de uitleg. Campagneleider dus van Pax, de vredesorganisatie die die lijst elk jaar opstelt. Vraagt om een reactie, bijvoorbeeld van ING. En daarvan nu aan de lijn Arnoud Cohen-Stuart. Hoofd bedrijfsethiek bij deze bank. Goedemorgen, meneer Stuart. Goedemorgen. Ja, volgens Pax investeert u dus in kernwapenproducenten. Waarom doet ING dat? Het is een dilemma. We zijn tegen kernwapens. En we hebben al meer dan tien jaar beleid waarin het ook staat, en ook op onze website... dat we positie nemen tegen kernwapens. Maar wat u net ook terecht zei... Um, er zijn bedrijven die in kernwapens zitten en helemaal in defensie. Daar doen we helemaal geen zaken mee. Maar we zien ook dat er een aantal bedrijven zijn zoals Airbus, Fluor, Honeywell. die vliegtuigen maken of thermostaten um, of de hoge snelheidslijn. Um, en dat zijn bedrijven die voor 80, 90 procent in civiele activiteiten zitten... 10, 20 procent in defensie. En ja, ook voor de Franse en Amerikaanse overheid in, in kernwapens. Ja, maar mevrouw van Oswaard noemt uh, die vergelijking met die kledingindustrie... je kunt niet aan de ene kant zeggen van nou... ik ben eigenlijk tegen de onderdrukking van uh, arbeiders... of van, van voor de inzet van kinderarbeid. En uh, rechts uh, zit het deel wat, ik dan wel, wat me wel bevalt... en daar besteed ik dan mijn geld maar aan. Ja, nou, helaas is de wereld niet zwart-wit... Als het, als het zo makkelijk zou zijn dat je een bedrijf doet dat helemaal het een doet... of helemaal het ander, dan kunnen we een keuze maken. Um, maar we willen ook KLM kunnen blijven financieren. We uh, willen ook kunnen, uh, de thermostaten aan de land kunnen blijven financieren... en ook de hoge snelheidslijn. Ja, dan moet je ergens een keuze maken. En wij hebben de keuze gemaakt, we financieren kernwapens niet. En bij bedrijven die echt voor 80% in civiele activiteiten zitten... ja, dan doen we die activiteiten wel. En de kernwapenactiviteiten sluiten we uit. Ja, en dan staat u toch op die lijst, op die lijst van Pax dus? Nou ja, Pax kiest er anders voor. Pax, en dat, dat is prima. Hè. Pax zegt van ja, maar enige betrokkenheid, ook hoe indirect dan ook. Alleen al het feit dat je zaken doet met een Airbus, dat vinden we al genoeg. We hebben een andere mening. Uh, onze mening is, we financieren niet de dochter van Airbus die een kernwapen zit. Hebben we ook met Airbus afgesproken, publiceren we ook. Uh, staat ook zwart op wit. Uh, weet Airbus ook, hè. ons geld mag daar niet voor gebruikt worden. Het is dus een dochter, Ariane, is een aparte bv, daar gaat ons geld niet naartoe. Maar ja, een, een vliegtuig, ja, dat wel. Het nou, ABP is, uh, zat ook een hele tijd op die lijn, Kennelijk. Hij heeft nu toch aangekondigd om te stoppen met investeringen in ook dit soort bedrijven. Gaat u dat voorbeeld niet volgen? Nee, gaan we niet volgen. En um, we financieren nogmaals al tien jaar geen kernwapens meer. We hebben dat beleid al heel lang. we proberen echt de balans te vinden tussen wat is nou cruciaal voor de Nederlandse samenleving en internationale samenleving: vliegtuigen, thermostaten, technologie. En wat is echt onwenselijk, kernwapens. En we moeten ergens een grens trekken. En wat ons betreft hebben we die heel redelijk getrokken. Dank voor de uitleg en de reactie. Uh, hij is uh, hoofdbedrijfsethiek van ING, Arnoud Cohen-Stuart. NOS Radio 1 Journal. 12,5 minuten minuut over zeven. Ik praat er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Twee ouders vertelden bij Jeroen Pauw openhartig over het verlies van hun zoon. De 23-jarige Niels kwam om het leven bij een ongeluk in Frankrijk. Hun relatie kwam zo onder druk te staan dat de ouders uiteindelijk ook uit elkaar zijn gegaan. En dat maakte de ervaring alleen maar zwaarder, zei de moeder. Zeker omdat je ook nog eens een keer uit elkaar gaat, ben je ook nog met, met allemaal, allemaal andere... He, neven dingen ben je bezig... waar je eigenlijk niet mee bezig uh, wilt zijn... in het moment dat je dan toch... ja, we zijn nu, uh, wonen nu ruim een jaar niet meer samen... dat je merkt van... ik, ik kom nu pas eigenlijk ook een beetje aan de, aan de rouw om mijn kind toe. Ja, het gemis wordt wel steeds erger. Ja. Het lijkt een diplomatieke doorbraak... dat de presidenten van Noord- en Zuid-Korea om tafel gaan. Eind april is er een afspraak gepland... tussen Kim van Noord en Moon van Zuid... En correspondent Anjan van der Horst legde bij Nieuwsuur uit... waarom Amerika daar sceptisch over is. Noord-Korea heeft in het verleden vaak een gebaar van goede wil gemaakt. Maar ja, dat gebruikten ze dus ook vooral om tijd te winnen. En in de tussentijd ging Pyongyang gewoon door... met het ontwikkelen van kernwapens. Dus sceptisch is zeker op zijn plaats. Dat zien de Noord-Koreanen zelf heel anders... vertelde deskundige Michiel Hogeveen in de studio. Nou, ik heb met Noord-Koreanen gesproken en zij zeggen eigenlijk het tegenovergestelde. Toen in 1994 een akkoord kwam tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten... zouden de Noord-Koreanen hun nucleaire wapens opgeven. En in ruil daarvoor zou uh, de Verenigde Staten economische investeringen doen in Noord-Korea. En uiteindelijk toewerken naar een vredesverdrag. En volgens het communistische Noorden hebben de Amerikanen in de tijd hun beloften gebroken. In Met het Oog op Morgen had Casper van der Veen, dat is een andere Noord-Korea-deskundige, een heel andere visie. Hij denkt dat het Noorden het Zuiden tegen Amerika Amerika wil opzetten. Noord-Korea zegt, nou, wij hebben ons doel bereikt. We kunnen heel Amerika treffen met een kernwapen. En op dat moment gaat Noord-Korea, uh, denkt, nou, we hebben ons punt gemaakt... richting de Verenigde Staten en gaan ze zich op Zuid-Korea richten. Het belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in dit conflict. En ja. dan proberen ze dus eigenlijk een wicht te drijven tussen die twee bondgenoten... Ja. En Zuid-Korea reageert er heel welwillend op. En dat was gisteravond op Radio en TV. En dan hebben we nu weer een paar onderwerpen voor u geselecteerd... uit het aanbod van de buitenlandse media. In de Amerikaanse staat Utah is een tiener opgepakt... nadat hij een bom zijn school had binnengesmokkeld. De jongen verstopte de bom in het schoolgebouw... maar het explosief kwam niet tot ontploffing, de Salt Lake... Tribune. Volgens de politie heeft de jongen sympathieën voor IS. De rugzak met de bom werd door leerlingen gevonden... achter een frisdrankautomaat. Toen ze zagen dat er rook uitkwam, werd de school ontruimd. In het huis van de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. En de student is ook verdachte van een incident in een andere school in de buurt. Daar werd de Amerikaanse vlag vervangen door de vlag van IS. Een journalist van de BBC zegt dat ze is aangerand... door de Russische politicus Leonid Slutsky. Correspondent Farida Rustamova in Moskou... is de derde journalist die hem beschuldigt van ongepast gedrag. De Duma ontkent de aantijgingen en dreigt de vrouw aan te klagen voor laster. Oestamova zegt dat ze bij Slutsky op kantoor was voor een interview... en tijdens dat interview begon hij haar te betasten. De journaliste heeft een geluidsopname gemaakt van het voorval... en de BBC heeft besloten die niet te publiceren. In een reactie van Slutsky, ook op band opgenomen, zegt hij... ik zit niet aan mensen, oké okay dan, een beetje maar. Het lijkt er nu echt op dat de havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan fuseren, meldt de standaard. De gemeenteraad van Brugge is het daarover eens en Antwerpen ging al eerder overstag. De topmannen van de havens zijn al een tijdje in gesprek over een samenwerking. Zij willen het per se niet een fusie noemen. Ze zeggen dat Antwerpen en Zeebrugge omgevormd moeten worden tot een havenschap. Ze zijn het nog niet eens over wanneer ze officieel gaan samenwerken. En New York krijgt dit jaar mogelijk een filmster als gouverneur Cynthia Nixon, ook wel bekend als Miranda in Sex and the City, overweegt zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Ze heeft al banden met de huidige burgemeester van New York, City Bill de Blasio, zegt deze ABC- -news -verslag verslaggever Nixon is een politieke activist en een Democrat met close ties to Mayor Bill de Blasio. Reports indicate that some of the mayor's campaign veterans may be working with her. En de woordvoerder van Cynthia Nixon zegt dat veel bezorgde New Yorkers hopen dat ze meedoet aan de verkiezingen. En momenteel onderzoekt ze de mogelijkheden. Wie was zij ook alweer? De ja, met, Miranda het met, het rode met rode de haar. Met rode haar. De rode haar. Oké, net had ik het beeld goed. Ja, oké. Okay. Nou, wellicht uh, straks in de politiek. Um, we gaan eens kijken hoe het is met de woensdagochtendspits: Jolanda van der Velde. Die is uh, eigenlijk uh, een spits volgens boekje. 13 files bij elkaar, nog net geen 50 kilometer. Uh, de nasleep nog van de, de tijdelijke afsluiting van een buis van het Drechtunnel. Dat is goed te merken op de 16 Breda-Rotterdam. Nog een half uur vertraging tussen Zevenbergshoek en Randweg-Dordrecht. En de N35 Almelo richting Zwolle is nog steeds dicht bij Hellendoorn. Vanaf weer de West sta je daar stil. Uh, volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk tot half tien duren. Verkeer wordt zo lang omgeleid via omleidingsroute U41. Het is bijna 18 minuten over zeven. Nederland was het eerste land ter wereld waar artsen mochten meehelpen bij levensbeëindiging. In de afgelopen 15 jaar is het aantal mensen dat euthanasie heeft gepleegd gestaag toegenomen, jaarlijks met 8 tot 10 procent. Jacob Koonsam is voorzitter van de regionale toetsingscommissies voor euthanasie. Meneer Koonsam, goedemorgen. Goedemorgen. Geldt dat eigenlijk ook voor 2017? Die ja, ook 2017, net als 2016, en, en een beetje de jaren daarvoor... er is een, zoals u terecht zegt, een gestage groei. Nu in 2017 uitgekomen op uh, bijna 6.600 meldingen van euthanasie... die wij hebben ontvangen. Moet u even afzetten tegen het totaal aantal mensen... dat in Nederland overlijdt. Dat is in 2017 iets meer dan 150.000 geweest. Dus... 4,4% ja. van de overlijdens in Nederland is in 2017 het gevolg geweest van euthanasie. En tenslotte van al die meldingen, dus die bijna 6600 meldingen... Uh, hebben wij 99,8% zorgvuldig beoordeeld. Dat wil zeggen een commissie bestaande uit een ethicus, een arts en een jurist... hebben stuk voor stuk naar die Casussen gekeken, naar al die zaken gekeken. en zijn in, zoals gezegd, in bijna 100%, niet helemaal, maar in 99,8% van de gevallen. Ja. tot de conclusie gekomen dat de desbetreffende arts. de normen zoals neergelegd in de wet hadden gevolgd. en dat de, uh, dat de euthanasie dus rechtmatig was. Dat daar zorgvuldig is gehandeld, maar dat lijkt me toch ook vrij logisch als het gaat over euthanasie. En, en toch haalt u niet de 100%. Nee, dat, dat, ik weet niet zeker of ik het logisch zou vinden. Als je kijkt naar de wordingsgeschiedenis van de wet... Eh, die uiteindelijk in 2002 de Kamers is aanvaard en in 2003 van kracht is geworden... zie je dat in die discussie iedereen zei van... nou ja, oppassen of het niet hartstikke misgaat en of er niet misbruik gemaakt wordt van... je ziet in het Duitsland overigens dat dat nog steeds de teneur is als er naar de Nederlandse praktijk wordt gekeken. Ja. En dat blijkt gewoon gelogen straf te worden... doordat de meldingen die wij echt buitengewoon secuur en indringend... steeds bekijken en onderzoeken en steeds eh, nou ja, in, in, in, in 99,8 procent... Want, want in, gevallen... twa in twaalf gevallen is er beoordeeld dat het onzorgvuldig is gegaan... maar dat, dat hoort er dan gewoon bij? Nou ja, moet u zich voorstellen dat zijn gevallen waarbij de medische... Per puur medische ten uitvoerlegging niet helemaal goed is geweest, of de verplichting om een volstrekt onafhankelijke tweede arts te raadplegen, zogenaamde scanarts te raadplegen, dat daar um, iets niet helemaal goed is gegaan. Dat is, dat is, iets, dat is de helft ongeveer van die twaalf, van degene van die twaalf die we voor onzorgvuldig hebben ja, geoordeeld. Ja. En dan zijn er een paar bij die. Ja, waar de vrijwilligheid niet helemaal vaststaat. Waarbij de, de ondraaglijkheid van het lijden... een van de belangrijkste criteria niet vaststaat. Of de uitbehandeldheid niet helemaal vaststaat. Ja. Dan... Maar in alle gevallen kan je niet zeggen dat de arts... Verwijtbaar heeft gehandeld. Maar het had zorgvuldiger gekund en gemoeten. En dan rest ons niet anders dan te zeggen. onzorgvuldig. Ja. In de afgelopen drie jaar zijn ook de meldingen van euthanasie bij mensen met een psychiatrische aandoening verdubbeld. Hoe verklaart u die stijging? Nou, misschien een soort inhaalactie. Ten eerste, van die 83%. Zaken in 2017 van psychiatrische patiënten die ten geval van euthanasie zijn overleden, is er maar één door ons onzorgvuldig gehouden. De rest zorgvuldig, veelal toegepast door psychiaters zelf of door huisartsen. Um, de, de, eigenlijk denk ik, het, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar je moet je wel voorstellen dat dat de merendeel van die gevallen, zoals ik ze gezien heb, zijn gevallen waar patiënten al decennia lang lijden aan een of meerdere psychiatrische ziektebeelden. En het hele samtepokraam van, van, van therapieën inclusief elektroshock hebben doorstaan. En dan iets ouder worden, zeg 50 of 60, en het dan niet meer aankunnen. Dat is ongeveer het deel dat ik van die zaken heb. Um, psychiaters zijn, denk ik niet ten onrechte, overigens enigszins terughoudend in het, uh, en huisartsen ook in het, in het toegeven aan de wens om euthanasie van een psychiatrische patiënt. Ten eerste omdat je het niet helemaal vast kunt stellen, of soms niet helemaal vast kunt stellen, is dit echt vrijwillig. Twee, dat het ook vaak ingewikkeld is om te bepalen of nu echt alle therapieën, ...toegepast zijn die in dit ziektebeeld toegepast kunnen worden... ...in de hoop dat de doodswens daarmee minder wordt. Ja. De stijging is denk ik het gevolg van, noem het een inhaalactie... ...dat het voorheen kwam het eigenlijk niet echt voor... ...dat een psychiater dacht ik kan hier wel degelijk aan het verzoek tegemoetkomen, gegeven die remweg die ik net schetste. Um, maar dat daar langzaam maar zeker ook uh, anders over wordt gedacht. En de indringendheid waarmee de patiënt om de dood vraagt ook sterker wordt. Nou, dus dat dit kan ook de komende jaren, uh, uh, blijft dit een van de zaken in de discussie? Nee, het, is natuurlijk, het zijn altijd gecompliceerde zaken. Dus het zullen zaken blijven in de discussie. Dat geldt ook voor vergevorderde demente patiënten die het zelf niet meer kunnen zeggen. Maar eerder toen ze nog in het geheel niet dement waren, hadden opgeschreven. Dat ze in de situatie waarin ze volledig dement zouden zijn, euthanasie willen. Dat zijn ook voor ons de zaken waar we, nou ja, zeg maar eventjes extra zorgvuldig naar kijken. Om te zien of dit allemaal wettelijk door de beug door de beugel kan, maar ook daar, dat zal de discussie blijven... dat is onmiskenbaar zo, omdat ja. het lastige zaken zijn... en tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat 99,8% van ja. de euthanasiegevallen... kennelijk, zo oordelen wij, arts, ethicus en jurist samen, dat het zorgvuldig ja. is. Dat betekent dat de praktijk, ik kan niet anders zien en zeggen... dan dat de Nederlandse praktijk, door de bank genomen, waanzinnig zorgvuldig... Daar bent u mee begonnen, uh, het verhaal. Uh, dank daarvoor, Jacob Koonstam, voorzitter van de regionale toetsingscommissies voor Euthanasie. en Brown And Running on Empty. Wist je dat fysiotherapie al enkele jaren een universitaire opleiding heeft? Op de campus van SOMT in Amersfoort... word je opgeleid tot universitaire master in fysiotherapie. Ook voor studentengeneeskunde een ideale alternatieve keuze. SOMT University of Fysiotherapie.nl. U heeft een fabriek en wilt flink besparen op uw energieverbruik? Dan denken we bij Bilvinger Thebodin meteen aan... De productie van melkpoeder. Is dat raar? Nee hoor. De adviseurs en ingenieurs van Bilvinger Théboudin... combineren graag hun kennis van uiteenlopende sectoren... om verrassende oplossingen te ontwikkelen. Zo komen we tot ideeën die echt werken. Wilt u weten hoe we dat doen? Kijk op wemakeideeswork.nl. Bilvinger Théboudin. Adviseurs en ingenieurs. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl. Thebodin heet voortaan Pilvinger Thebodin. Ontdek waarom op WeMakeIdeasWork.nl. Jochem, ik heb het gevonden! Wat staan alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar! Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl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 al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl NPO Radio 1 Eén minuut over half acht, de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar opnieuw gestegen. Het ging om ruim 6500 mensen, 8 procent meer dan het jaar ervoor. Volgens de regionale toetsingscommissies... is de toename vergelijkbaar met voorgaande jaren... en zullen de euthanasiemeldingen ook de komende jaren stijgen.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 Voor de VS staat definitief vast dat Noord-Korea... achter de moord op de halfbroer van Kim Jong-un zit. En die werd vorig jaar op een vliegveld gedood... doordat hij zenuwgas in zijn gezicht kreeg. Als straf legt Amerika extra sancties op. Na bijna 50 jaar komt er een opening in de Brouwersdam. En daardoor moet de waterkwaliteit in het Gevelingenmeer omhoog. De diepe delen krijgen nu te weinig zuurstof. En dat is slecht voor het bodemleven en de vissen. En de Amerikaanse pornoster Stormy Daniels... wil via de rechter een zwijgcontract ongeldig laten verklaren... dat ze sloot met president Trump. De twee zouden een affaire hebben gehad. Maar daar mag ze door dat contract niets over zeggen. Van Stormy Daniels is het een kleine... Is leuk verzonnen. Ja. Ja. Geen storm, hè? <lacht> nee, geen storm. Jorgen, vandaag Ook geen niet. porno. Uh, het woensdag weerbericht komt eraan. Ik hoor uh, dat het noorden nogal dicht zit. Ja, inderdaad. De dichte mist. Zeer dichte mist op sommige plaatsen zelfs. Met name dan in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. En de meest dichte mist zit in Groningen, Drenthe en Overijssel. En daar hebben de temperaturen ook nog een negatief karakter. Met andere woorden het vriest licht Maar die trick gaat wel omhoog. In de rest van het land betere zichten, hogere temperaturen. Lokaal valt ook een enkele bui. Die trekt wel richting de plaatsen waar het nu nog vriest. Maar ik denk dat voordat die bui daar komt... de temperaturen van lucht en wegdek wel op opgelopen zijn. Dus dat het geen problemen gaat opleveren. En de komende dagen, wat voor u wordt het dan, Marco? Ja, een beetje komen en gaan. Overdag hebben we vandaag een mix van zon en wolken. Lokaal een enkele bui, maar in de loop van de middag van het zuiden uit... toch echt op meer plaatsen neerslag. De avond dan bereikt in neerslag ook het noorden van het land... wordt 9 of 10 graden. Morgen iets minder warm, zo'n 7 tot 9 graden wordt het dan. In de nacht kan de temperatuur nog weer dicht bij het vriespunt komen. De ochtend start droog met in het oosten nog wat zon. In het westen regen en dat nou trekt... Dan weer over het land. Dus het is steeds uh, eventjes wat nat en dan weer een mooie moment. Marco Verhoeven was dat bij Weerplaza. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Het is nog steeds een uh, vrij normale ochtendspits met niet al te veel bijzonderheden. De meeste files ook zo'n uh, 5 à 10 minuten vertraging. Wat meer vertraging op de A16, Breda Rotterdam. 20 tot 25 minuten extra reistijd tussen Breda Noord en Knoop en Klaver-Polder. Heel even was vanochtend de rechttunnel dicht. Uh, op de A50, een ongeluk van Arnhem naar Os, tussen de knopen De Valburg en Bankhoef een kwartier. Vertraging. Daar is de linker reis ook dicht. En nog steeds is de N35 Almelo al richting Zwolle dicht bij Hellendoorn. Komt nu door een politieonderzoek na een ongeluk. Uh, dat gaat waarschijnlijk nog tot half tien vanochtend duren. <tieding>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 Om niet tot je 71ste door te hoeven werken? Of om je aflossingsvrije hypotheek te kunnen aflossen? Gelukkig kun je er zelf iets aan doen. Zorg dat je weet hoeveel jij straks nodig hebt. Ga morgen nog naar je bank, welke dat ook is. Of doe de check op rabobank.nl straks heb je het nodig. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl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 6,5 minuut over half 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U, u hebt onze verslaggever van dienst gehoord vanochtend, Mathijs van der Wiel. Die is bij de Brouwersdam. En dat heeft ermee te maken dat de minister van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Milieu. 75 miljoen euro uittrekt om de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. Er komt een gat in de dam die het meer afsluit van de zee. App en vloed kunnen zo weer zorgen voor vers water, zegt de minister. Nou ja, we zijn heel erg goed geweest in uh, Nederland in het bouwen van dammen en dijken om ons te beschermen tegen uh, hoogwater. Maar dat heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat achter die dammen en dijken ja, je eigenlijk stilstaand dood water kreeg met nou ja, sterfte van, van vissen en, en planten. Dus die kwaliteit is ontzettend achteruit gegaan. En dat proberen we nu op uh, een heleboel plekken weer op te lossen, zodat je weer gewoon schoon, uh, ecologisch verantwoord water krijgt. En een van die plekken waar dat nodig is, is het Gevelingenmeer. Ja, dat klopt. Daar is dus nu al een hele tijd uh, niet meer mogelijk dat er zout water binnenkomt. Uh, en dat gaan we nu terugbrengen uh, doordat er openingen worden gemaakt... waardoor dat zoute water er ook weer in kan stromen. En je eigenlijk die ouderwetse uh, getijdenwerking, die eb en vloed, weer terugbrengt... zodat het water ook gewoon ververst wordt uh, en weer gewoon levend water wordt. Ja, is dat vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Haringvliet dan? Met die sluizen die dan open en dicht kunnen? Nou, helemaal vergelijkbaar uh, niet. Uh, maar hier gaat het echt om een problematiek waar het al langer speelt. Je hebt ook heel erg de algenproblematiek uh, gehad. Waarbij het echt, nou, zowel voor de visserij, maar ook voor de recreatie... gewoon totaal geen aantrekkelijk water meer is. En voor het toerisme is het heel nadelig. Zeker, want als je daar met je bootje aan het varen bent... Uh, ja, dan wil je niet uh, ja, tussen een, een, een troebel uh, water uh, ja, met alle viezigheid varen. Minister Van Nieuwenhuizen was dat in gesprek... met politiek verslaggever Hans Anderika. Dan gaan we naar uh, Matthijs van der Wiel. Want die is dus daar bij het Grevelingenmeer bij de Brouwers dan. Matthijs, kun je dan ook echt zien dat het water slecht van kwaliteit is? Nou, wat ik zie vanaf de plek waar ik nu sta, is dat het vooral stil staat. Een mooie grijsblauwe blauwe plaat is het, het is windstil. Aan de ene kant achter me het uh, strand, de zee, het is uh, laagwater en aan de andere kant van de dam dat Gevelingenmeer. Ik sta op 26 meter hoogte namelijk in een uitkijktouren... samen met de boswachter hier, van de uh, staatsbosbeheer, William van der Hulle, uh, Boswachter op zee. Ja, eigenlijk boswachter op zee, weinig bomen hier. Ja, die wilt u juist niet, hè, die bomen? Nee, eigenlijk niet. We willen graag zo open mogelijk houden. En toch heet u boswachter. Toch heet ik boswachter, dat is nou eenmaal zo. Ja, Wordt u ermee gepest? Nou, niet echt, hoor. Nee, dat valt erg mee. Dit is mee te leven. En die mij vertelde dat toen de dam uh, de eerste jaren dicht was... in de 1971 is hij dichtgegaan natuurlijk om Zeeland te beschermen... en de eilanden te beschermen, als onderdeel van de delta werken... dat toen de dam eerst helemaal dicht was. En wat gebeurde er toen met het water in het Gevelingenmeer? Ja, eigenlijk ging het water ging sterk verzoeten, zoals we op andere plekken ook wel kennen. Ertensoep noemde je. Ja, het? Ja, inderdaad. Het werd één groene ertensoep structuur... tussen een gat in de dam gekomen, waardoor in ieder geval al vers water naar binnen komt. Want we hebben het nu over het gat in de Brouwersdam. Een groot gat gaat er komen. Er is al een klein gaatje. Dat is toen na een paar jaar aangelegd. Is een stukje zuidelijke hier vandaan? Wat doet dat gaatje? Ja, dat gaat. Je zorgt in ieder geval al dat het zout blijft. Dus het is echt een, een zout waterbekken. Alleen met dat gat kunnen ze het nu sturen, waardoor in ieder geval het water op peil blijft. En in ieder geval vis en dergelijke en zo al wel naar binnen kan. Maar het is niet voldoende om het water in het Gevelingenmeer te verversen. Waarom is dat nodig, om het te verversen? Nou, de waterkwaliteit die gaat erg achteruit. Want ja, je moet bedenken dat het gat nu te klein is en het water gewoon niet tot achteraan het meer kan komen. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er eigenlijk uh, zuurstofloosheid, uh, is vooral het, het, het probleem nu op dit moment. Op bepaalde dieptes krijg je bacteriewerking door de gelaagdheid zeg maar, in het water van warm en koud water en, en temperatuurwisselingen. En um, ja, die bacteriewerking die, die, die, die, die, die, die zet zuurstof zeg maar om, waardoor eigenlijk er zuurstofgebrek ontstaat. En dat is eigenlijk het grote probleem op dit moment. Wat voor gevolg heeft het dan voor vissen, planten? Ja, nou ja, voor, je kan je voorstellen voor vissen en, en, en, en planten, die sterven gewoon af. Waardoor er nog meer rottingsmateriaal komt, soms ruik je dat ook op bepaalde plekken. Stinkt. Ja, het stinkt gewoon in bepaalde hoeken met een bepaalde wind. Uh, maar direct gevolg daarvan is weer de vogels en dergelijke die van die vis leven. Ja, die gaan het ook elders zoeken, dus die ben je ook kwijt. Dus u bent heel blij mee dat, het straks, dat er straks een veel groter gat komt. Hoe breed eigenlijk, weet u dat? Ja, dat wordt wel een paar honderd meter breed. Het uh, komt aan uh, de Zuid-Hollandse kant van uh, de dam. En, die kant op, uh, richting ja, de zon. Mooie ochtendzon. Ja, Kijken ja, we ja. nu in. Ja, om toch een halve meter getij terug te krijgen zal je Volgen toch een meter. Ja, ja, er komt ja, dus ja, echt ja. weer getijwerking in het ja, geven. Ja, ja, ja, ja, het wordt natuurlijk geen super getij, zoals we dat kennen van, uh, van, van de Noordzeekant, maar met een halve meter, ja, verwachten we toch wel dat er een, een, een behoorlijk uh, oppimpen van de kwaliteit van het water uh, gaat komen. Zegt hij met een glimlach zijn gezicht in de ochtendzon, want ja, dan gaat er van alles gebeuren in dat water. Ja, dat is geweldig ook, zeker. Uh, ik ben de Staatsbosbeheer. en ja, wij vinden het echt zo geweldig. We hebben de jaren naar nou, uitgekeken dat er in ieder geval iets moest gebeuren. Ja, nu is ineens dat feit, Dus ja, geweldig. We gaan het gat nog niet meteen graven, maar we gaan straks wel... kijken bij het water, hoe het nu is... en uh, praten over wat er allemaal kan gaan gebeuren... met de natuur hier in het Gevelingenmeer. Dankzij dat nieuwe gat in de Brouwersdam. Martijs van der Wiel was dat. De kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman, zo heet hij... begint vandaag aan zijn eerste buitenlandse reis. De feitelijke machthebber van Saoedi-Arabië komt straks aan in Engeland... voor een bezoek van vier dagen. De Britten rollen de rode loper voor hem uit. Op het programma staat onder meer ook een lunch met de koningin Elisabeth. Bertus Hendricks is Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is hij zo belangrijk? Nou ja, omdat hij uh, in korte tijd is uitgegroeid als kroonprins... tot de machtigste man van Saudi-Arabië, de koning... Uh, die uh, heeft hem eigenlijk tot die positie gepromoveerd. heeft daar zelf ook keihard aan meegewerkt. En dat is namelijk nogal bijzonder. Normaal wordt er in Saudi-Arabië heel voorzichtig... een soort consensus tussen de belangrijkste uh, vorsten en prinsen... Uh, allemaal gevonden. Maar nu is hij zo'n beetje de enige machthebber... en dat heeft nogal wat uh, voeten in de aarde uh, en... en, en uh, dus hij wil uh, laten zien: van nee, ik ben inderdaad die krachtige man. Uh, waar wij sommigen bang, voor zijn daadkracht wel eens bang zijn dat het soms gelijk staat aan overmoed. Ja, leg dat eens uit. Want we, we horen natuurlijk af en toe signalen daar vandaan. Hè, dat, uh, nou ja, rondom vrouwen bijvoorbeeld zijn er wat dingen verruimd. Uh, maar ja. het anderen noemen dat dus overmoedig. Nee, dat niet zozeer, maar meer in de, in de manier waarop hij uh, de, alle macht naar zich heeft toegetrokken. Ik denk dat die uh, veranderingen van wat vrouwen mogen, over drie maanden mogen die ook uh, uh, achter het stuur. Uh, er uh, mogen naar de film, er komen allerlei, uh, de religieuze politie uh, mag niet meer arresteren. Dus dat zijn dingen die uh, bij heel veel mensen in Saudi-Arabië ook populair zijn, met name bij de jeugd. Maar wat hij ook gedaan heeft, hij heeft dus uh, uh, onder het mond van de, uh, de corruptiebestrijding ook al andere prinsen die ook eh, zouden kunnen pretenderen mee te regeren... aan de kant gezet. En wat nog belangrijker is nu voor het zakenleven... want hij komt ook in Londen om investeringen aan te trekken... voor zijn ambitieuze eh, economische programma... om Saudi-Arabië van de olie af te helpen... en gewoon meer diverse economie te krijgen. Hij heeft veel van zijn medeprinsen eh, als het ware beroofd... Eh, van hun aandelen in belangrijke eh, bedrijven, ook in, in, in het buitenland... en investeerders dus Ze denken, ja, maar wacht eens even als je zomaar in Saudi-Arabië van je geld weer kunt worden afgeholpen... dan willen we toch wel een beetje gerustgesteld worden. Nou, dat probeert hij vandaag ook te doen. Ja. Er is in Groot-Brittannië ook veel kritiek... Hè, wegens de rol van Saudi-Arabië in de oorlog in Jemen. Gaat dat een rol spelen tijdens dat bezoek? Zeker, want er is, kijk, die oorlog in Jemen die is door hem begonnen... En uh, hij dacht, dat is een, uh, snel geregeld. Maar uh, dat is nu, daar zit hij nu echt in, uh, diep in het moeras, zal ik maar zeggen. En dat is een van de grootste humanitaire crisis op dit moment in de wereld. En daar is heel veel kritiek. De, de Britse oppositieleider Corbyn die zegt om die manier... om die reden al, ik wil absoluut niet dat er nog meer wapens naar Saudi-Arabië gaan. Ook de rest van de wereld is daarover zeer bezorgd. Maar hij... En dan kom je aan het politieke gedeelte van zijn... Uh, uh, hij zegt, dat is allemaal nodig omdat we de invloed van Iran uh, moeten uh, uh, terugdringen in de hele Arabische wereld. En daar zit Iran ook achter. Dat is een soort uh, self-fulfilling prophecy geworden, want in het begin was Iran er helemaal niet bij betrokken. Maar goed, dat is ook een punt wat heel nadrukkelijk aan de orde zal komen. En na Londen gaat hij dan ook nog door naar de Verenigde Staten. Wat wil hij daar bereiken? Voor een deel hetzelfde. Ook daar uh, zoekt hij uh, investeringen. Ook daar zal hij naar, uh, naar, naar... Net als in Londen gaat hij naar de beurs. In New York gaat hij naar de beurs. Hij gaat naar San Francisco, naar Silicon Valley. Want hij wil ook daar investeerders uh, trekken. Maar uh, daar zal ook... Uh, de kwestie van Iran een belangrijke rol spelen. Trump is zoals bekend een grote uh, vijand van uh, Iran... en die wil eigenlijk dat nucleaire uh, akkoord... waar Saudi-Arabië altijd erg tegen was, openbreken. Nou, daar zullen ze zeker over hebben. En wat ook uh, belangrijk is... hij wil in uh, uh, Amerika wil die uh, kerncentrales gaan, gaan kopen. En het Amerikaanse bedrijfsleven, uh, Westinghouse en, en General Electric bijvoorbeeld... die staan te springen om die kerncentrales te leveren. Alleen, nu is de vraag of de Saoedi's, als die dat gaan doen... of die dan nou ook bereid zijn om van de Amerikanen te accepteren... dat ze dan geen uraniumverrijking mogen plegen. Want dat was nog juist de reden dat Iran dat deed. Dat dus de Iran onder druk is gezet en dat uiteindelijk de nucleaire deal is gesloten... waarbij ze daar voor vijftien jaar van afzien. Ja. En als nu diezelfde eis niet aan Saudi-Arabië zou worden gesteld, ja, dan kan Iran zeggen... ja, maar luister, dan hebben jullie de, de deal verbroken... dan staan wij ook vrij. En dan is als het ware de, de weg open... voor een totale eh, uitbreiding van nuclearisering... van het hele Midden-Oosten. Nou ja... Dat in een regio die tot de meest explosieve politiek eh, ja. en geopolitiek behoort. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar heel veel mensen zich dan zorgen over maakt, eh, maken. En eh, ja, we moeten afwachten eh, wat voor eh, condities de Amerikanen dan aan de verkoop van dat soort eh, kerncentrales zullen stellen ja. en kunnen opleggen. Kortom, euh, belangrijke bezoeken van deze. Ja, kroonprins Mohammed Bin Salman, zo heet hij. U hoorde Bertus Hendricks, midden deskundige van het instituut Klingendaal. De sport nu op rij met Elisabeth. Ja, een paginagrote foto van Edwin van der Saar die op zijn horloge kijkt. Met dat beeld wil de Telegraaf duidelijk maken dat het voor hem... volgens velen binnen Ajax de hoogste tijd is om te vertrekken. Of in ieder geval zijn rol van algemeen directeur op te geven. In de krant spreken enkele medewerkers van de club anoniem... hun twijfels uit over het functioneren van van der Saar. Hij zou te veel naar de verkeerde mensen luisteren... en het voorzitten van vergaderingen is niet zijn cup of tea. Ik denk dat hij diep in zijn hart ongelukkig is met zijn functie... zegt een direct betrokkenen. Zonder sterspeler Neymar is het Paris Saint-Germain niet gelukt... om het Real Madrid lastig te maken in de achtste finales van de Champions League. Na de 3-1 in de eerste wedstrijd won Real Madrid ook de return. Dit keer werd het 2-1. En Cristiano Ronaldo maakte de openingsgoal... en daarmee leverde hij een unieke prestatie... want hij heeft dit seizoen in alle acht Champions League wedstrijden tot nu toe gescoord. Er werd gisteravond niet alleen Europees gevoetbald... maar er was ook basketbal om de Europe Cup. In dat toernooi lijkt maar geen einde te komen... aan het avontuur van de Groningse club Donar. In de heenwedstrijd van de achtste finale... won Donar met 103,76 van het Roemeense Cluj Napoca. En dat zorgde volgens coach Erik Braal... voor een groot feest in Groningen. En dat vertelde hij bij... Uh, langs de lijn en omstreek. De sfeer zat er fantastisch in. Mensen bleven na afloop ook allemaal staan. Bedankt voor de wedstrijd. En normaal hoor je als coach gefeliciteerd. Maar als ze zeggen bedankt, dan uh, dat is bijna de hoogste eer. En volgende week is de return in Roemenië. Het moet raar lopen. Wil Donar daar plotseling voor de kwartfinales nog voor spelen. En uh, AD Sportwereld meldt dat de carrière van Linda de Vries er zo goed als op zit. De 30-jarige schaatster is komend weekend nog wel reserve bij het WK Allround. Maar daarna houdt ze het voor gezien. De Vries won in 2012 brons op de 1500 meter. En ook deed ze vier keer mee aan het WK Allround. En daar werd ze drie keer vierde. Hoeveel kilometer er nu, Jolanda van der Velden? Uh, 135 kilometer file is eigenlijk vrij normaal voor de woensdagochtend. Er zijn ook niet zo gek veel bijzonderheden... Wel een paar ongelukken. Een ongeluk nu ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Nieuwebrug en de Meer dan kwartier vertraging. De linkerrijschok is dicht. Een half uur voor de A50 Arnhem-Oss... tussen de knopen De Valkburg en Bankhoef. Daar is de linkerrijschok dicht. En nu blijkt dat de N35 Almelo Zwolle... in beide richtingen dicht is bij Heddendoorn. Er staat een vrachtwagen daar dwars op de, de rijbaan. Het, uh, ja, de afsluiting en het onderzoek duurt nog steeds waarschijnlijk tot half tien. Een tijdje terug hadden we hier Jacqueline Govaart in de studio. Dat was naar aanleiding van het verschijnen van haar nieuwe album. Light Lighthearted Years. Nou, laat dat nou ook net het nieuwe liedje zijn dat nu uit is... van deze ex-Cressip-zangeres. van haar meest recente album Light Heart and Years. Dat was Jacqueline Govaart. Het is zeven minuten voor acht. Wat is het beste kinderboek van dit jaar? Daarover gaat een echte kinderjury zich buigen. Honderden kinderen van 6 tot 12 die hebben gesolliciteerd... om in de Nederlandse kinderjury te komen. En vandaag worden de 12 geselecteerd en die kinderen worden verrast op school. In elke provincie komt een kinderboekenschrijver naar school. En in Overijssel is dat kinderboekenschrijver Loes Riphagen. Goedemorgen, mevrouw Riphagen. Goedemorgen. Het is natuurlijk nog een geheim welke leerling u gaat verrassen straks. Of mag u dat al zeggen? Nee, nee, nee, dat ga ik absoluut niet vertellen. Maar weet, kunt u wel zeggen op welke school het is dan, bijvoorbeeld? Nou, mag dat? Van mij wel. Nou, de klim op in Olst. En daar ga ik naartoe. Dus ik hoop niet dat het uh, jongetje luistert. Oh, het is een jongetje ook. Dat weten we oh, dus ook. Oh, dat over. mag ik ook nog niet zeggen. <laughs> nou, verder ga ik er niks over zeggen. Maar het, is echt, het wordt een hele speciale dag voor hem. Want nou ja, hij is dus een uh, nou ja, van de geselecteerde senatenleden... die dus in de Nederlandse kinderjury komen... En, nou ja, dat zijn echte boekenvormen En ze hebben ook gewoon een hele belangrijke taak. Want hij moet, nou ja, zoveel mogelijk andere kinderen eigenlijk... nou ja, aansporen tot lezen en in contact brengen met boeken. Ja. En, uh, nou ja, ik ga ze zo meteen overvallen met een uh, speciale verrassing. Maar die kinderen, die hebben dus echt, uh, nou ja, laten we zeggen gesolliciteerd. Dus die hebben uh, ja. een brief geschreven of zoiets? Ja, er zijn ongeveer 350 brieven binnengekomen. En dat is best wel veel. En... Nou ja, per provincie is er dus één kind uitgekozen... die uh, de provincie mag vertegenwoordigen. Ja. En hij moet uh, heel veel boeken gaan lezen... en ze moeten met elkaar gaan praten en juryrapporten maken... en ook een hele speciale prijs moeten ze uitreiken. En dat is eigenlijk de pluim van het Senaat. En nou ja, omdat die kinderen hele kritische lezers zijn... is dat voor schrijvers eigenlijk best wel een hele belangrijke prijs. Uh, er zijn namelijk ja, ook heel veel literaire prijzen... En die worden eigenlijk altijd door volwassenen uitgereikt... En dat is ook heel speciaal om te krijgen. Als schrijver stop je heel veel energie in een boek... en zorg je dat een boek zo mooi mogelijk wordt. Maar als de doelgroep zelf bepaalt dat jouw boek dan een prijs wint... dat ja. is natuurlijk veel specialer ja, dan ja. dat een volwassen jury dat bepaalt. Gaat u eigenlijk vaak in gesprek met uh, de lezers, met uw lezers en met de kinderen? Ja, dat, ja, dat doe ik regelmatig. Uh, ik vind het altijd heel leuk om kinderen en scholen te bezoeken... en met hun te praten over werk. Want dan kom je toch altijd tot veel meer ideeën... en dan begrijp je of een grapje, of ze dat snappen... of dan kom je weer tot nieuwe grappen en, en hoe zij echt naar de wereld kijken. Dus dat is heel, heel goed altijd om te doen. Maar zij komen dus ook wel met dingen waar u van later denkt... hé, hey, dat is misschien best een aardig idee voor een volgend boek. Ook, ja. Ik vraag eigenlijk altijd, dat is ook mijn vraag meest aan het einde van... jongens, waar moet ik nou een boek over maken? Wat zijn de en... meest genoemde onderwerpen dan? Sorry, wat zeg je? Wat, wat zijn de meest genoemde onderwerpen dan? Oh, dat is moeilijk, ja. Nou, ik werk ook veel voor jongere kinderen... Nou, dan kom je toch meestal wel in de dinosaurussen of insecten of uh, uh, dat soort, uh, ja. Nou. ja, insecten vooral. Dat was de laatste, de laatste keer dat, ze, dat ik daar was, toen zei ze, ja, je moet een boek maken over insecten. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja. Maar goed, dat is, dat is dus juist leuk om met die, met die kinderen in gesprek te gaan. Da daar komt ja. feedback op. En uh, nou ja, dat is ook de bedoeling van dit hele verhaal. En tegelijkertijd is het de bedoeling dat kinderen in ieder geval blijven lezen. En, en veel meer gaan lezen. Misschien. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat ze elkaar aansporen. En uh, nou ja, daar is zo'n sonaat dus ook voor. En deze prijs, dat is, er komt ineens zoveel weer nieuw werk vrij. Uh, nou ja, dat spoort kinderen gewoon aan. Ja, veel plezier vandaag ook. Dankjewel. Dag. Ik ga die kleine kopjes even brainwassen. <laughs> <Ja. laughs> Het wordt een jongetje in ieder geval daarin, Ols die in die jury mag gaan zitten. Dat weten we vast wel. Dat uh, hebben we weten los te peuteren. Bij Loes Riphagen, kinderboeken schrijven. NPO Radio 1. Twee gemeenten. Eén beneden gemiddeld opkomstcijfer. En zes verslaggevers. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen. Ik ga absoluut niet stemmen. De strijd tussen Team Brielen en Team Westervoort. Ik ben echt niet tevreden over de politiek. Dat recht dat hebben we verworven en dan moet je het zo veel mogelijk doen. Iedere ochtend om half elf in Spaatmakers. Stemmenslag. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl Al die verlof aanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? Moi? HR-processen automatiseren doe je met SD Works. Laat je inspireren op SDWorks.nl SDWorks, works,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 De wind door je haren, de zon op je gezicht, het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hispa Amsterdam Show. 50.000 vierkante meter watersportplezier van 7 tot en met 11 maart in Rai Amsterdam. Ga voor meer info en tickets naar Hiswaraai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Thebodin heet voortaan Pilvinger Thebodin. Ontdek waarom op wemakeideaswork.nl. NTO Radio 1